...bij een nieuwe aflevering van Golden C.F.M. Een hele goede avond, Joop van Esso, sorry. Dag, dag Daan, goedenavond luisteraars. Ja, het wordt weer een hele bijzondere. Ja, ik vind het heel leuk. We begonnen ben, ja. al met een, met een heel bijzonder nummer, in principe. Ja. Wat ik van een groep die ik... druk van kaart te zeggen, niet kende. Maar dat komt gewoon ook, want we hebben vanavond weer een hele speciale gast. En, uh, en dat vind de... ik juist het, het leuke eraan. Om de twee weken hebben we nu ja. tegenwoordig gasten. De, de, de, maar deze man heeft zoveel verstand van muziek, dat is ongelooflijk. ja. Uh, ik praat dan over uh, Mick Boskamp. Goedenavond Mick. Goedenavond jo. Leuk dat je er bent. Ja. Uitstekend. Je hebt vanavond iets heel speciaals uitgezocht. Oh, je zei je hebt iets heel speciaals. Ik praat minder <laughs> dan de vorige keer. Het gaat meer <laughs> om de muziek. Maar vorige keer ging het, en nu is het veel relaxter ook, hè? Ja, nou, maar het is toch lekker, hè? Ja, hartstikke ja. goed. Nick, Want je, je, hebt, je hebt muziek uitgezocht die eigenlijk door zwarten is gemaakt, maar ook door witten is gespeeld. Ja, maar ook door wit is gemaakt en door wit is gespeeld. Zeg maar, ja, okay. De, de, de, de heette witte steen, steenkool werd het toen genoemd. De okay. witte steenkool was een blanke sol. En die kwam eigenlijk zo'n beetje pak een beet, zo rond 73, 74 ja. kan die opzetten. Nou, wat we dus hoorden was, was ontzettend lekker, lekker funky. Ja, en ook heel bijzonder, want het is een heel funky nummer ook nog met een, met een, met een mooie tekst, hè. Echt een, een, een awareness tekst, hè. Only so much oil in the ground, hè. Zo heet het nummer, zo, zo heet ja. het nummer, dus het is eigenlijk een soort ja, protestzong tegen, tegen, tegen, tegen de, de, de, de zeg maar, de, ja, hoe moet ik zeggen, de plundering van, van deze planeet. Van, van de wereld, en ik vind ja, het heel, heel, ja, ja. heel bijzonder dat, dat zo'n funkband, want ze komen eigenlijk uit... Uh, San Francisco, nou, dat is een hele mooie stad. Maar aan de andere kant van San Francisco, aan de andere kant van die grote mooie brug, die Golden Gate brug, daar ligt Oakland. En Oakland is eigenlijk een beetje, hoe moet ik het zeggen, een beetje het, het, het, het, de hoogovens van, van, van, van San Francisco. Dus is, is een ja. beetje, een hele, heel veel industrie is er ook. En dat merk je ook een beetje in de muziek, die is heel funky ook. Het zijn eigenlijk uh, uh, allemaal blanke jongens. En ze hebben een waanzinnige blazerssectie, uh, daar staan ze bekend om, want ze bestaan nog steeds. De, de, de groep heet trouwens uh, Tower, Tower of Power, Tower of Power. Ja. Dat hebben we nog niet genoemd. Ze bestaan maar. nog steeds, zeg maar, zeg maar een grote groep. En Vooral de bariton saxofonisten is heel bijzonder in, in, in, in dit... Een beetje Chicago-achtig eigenlijk. Nou, het is veel ontelbare malen strakker dan Chicago. Ja, ja, oké. Okay. maar ook een, ook een goede, een grote groep, met blazers ja, Van alles ja, ja, nog wat. Ja, oké, okay. ja, ja. Nick, mag ik jou wat vragen? Ja. Waarom weet jij zoveel mu van muziek Waarom? voor de luisteraars? Waarom ik daar zoveel ja. van weet? Ja, ja, gewoon van de. Ja, ik, ik die, die lijst die je nu, nu, nu, nu ja. hebt neergezet en die van uh, een paar maanden terug. Ja. En ja, ik, ik ben een leek, laat, laat ik zo zeggen. Ja. Maar je weet zoveel van die. Uh, die lijst af. Ik zou je daar echt geen, geen, geen zin in antwoord op kunnen geven. Ik ben ah. gewoon vanaf uh, jongs af aan. Heel erg uh, met muziek bezig geweest. Mijn eerste Beatle plaatje, voor Me To You, kocht ik hier bij, uh, uh, weet je ook weer, Disco... Dis, dis, dis, uh, uh, bo boodisch, Nee, Discotaria, Discotaria, oh, die zat hier in de passage ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Dat kocht ik met mijn oma toen, ja. uh, toen ik een jaar of vijf was, uh -huh. For Me To You van de Beatles. Okay. Nou, dat was op mijn leeftijd was dat raar. Want ja. je luisterde eigenlijk gewoon naar, uh, naar andere muziek. Nou, ik vraag het soms wel eens je Joop. En dan uh, zegt ja, hij: uh, daar heb ik lopen, lopen dansen en lopen swingen. En uh, daar heb ik in die pen. Die ja, uh, kijk, ja, ik ja, heb ja, natuurlijk boordziek gewoon... meegemaakt. En ik heb me er altijd in geïnteresseerd. En uh, met name dan: uh, dat weet weten luisteraars langzamerhand, tot, tot en met 75. Incidentieel incidenteel nog ietsje later. Maar ik, uh, ik hou daarvan. Ja, ja. maar ik, ik denk als, als, als dertiger. Jullie zijn iets meer dan... Euh, dankjewel Daan, dankjewel. Dan, ik, je, dan, bent, dan, je, je bent heel lief. Nee, maar, nee, maar gewoon. <that> ik, ga even, ik, ben, <laughs> ik ben heel blij met... Ik, ik, ik, dat weet je ook, ook wel. Joop ziet me ook wel heel vaak. swing hier uh, al ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dra dra ja, ja. Dra draaitafel. Het uh, is alleen maar goed, goed teken Daan. Ja. Goed, is, we, gaan, we gaan even, even Ik jongens. Het niet te geloven. Hè? Nu ben ik dus zwijgzaam. Ja. Daan zei vorige keer tegen me dat ik eventjes een beetje wat af en toe het plaat <laughs> ja. moet laten horen. Maar nee, hoor, wat die doet hier? Ja, ja. Hij doet dus, hij eigenlijk nooit, hoor. Hij is dus door ik, jou geïnspireerd. Ja, maar ik wil hem... Maar rechts van me zit Mark Verstegen. En die heeft wel zijn laptop bij zich, want die gaat me straks op de vingers tikken. Maar goed, we gaan door naar... Ja, we gaan even kijken, sorry. In de vorige uitzending ging het eigenlijk over blanke muziek. En het viel me op gewoon dat het eigenlijk eigenlijk alleen maar blanke waren. Nou, ik ben natuurlijk gewoon een blanke jongen. Ja. Dus ik groeide ook op met blanke muziek. En in de tijd dat ik opgroeide, was, was de zwarte muziek nog niet... Ja, die was wel, de jazz en de blues. Ja, ik hield, zeker. Ik hield heel erg ja. van jazz. Ja. Mark wat meer van blues. Um, maar ik dat, dat, waren, natuurlijk, het zeggen, waren, dat natuurlijk, waren natuurlijk zwarte jongens. En, en, en, en, en zwarte mensen. En ja, ik bedoel, de muziek, de soulmuziek in het in, in prille begin vond ik persoonlijk niet zo fantastisch. Nee, dat is ik, gegroeid. Ik, ik, nou, gegroeid, nee, maar laat ik het zo zeggen. De zwarte artiesten uh, uh, uit de jaren uh, uh, uh, zeg maar 60, die de jaren 70 ingingen. We hebben een aantal van een enorme... Eerst lagen ze een beetje achter op al die populaire groepen. De Beatles, noem maar op, et cetera. En er was natuurlijk Motown, hè, dat was natuurlijk fantastisch. En dan was natuurlijk Stax en al die soullabels. labels. Ja, ja. Maar op een goed moment gingen een paar jongens, maar daar komen we later op terug, zoals Marvin Gaye en Stevie Wonder. Die passeerden de, de, de, de, de, zeg maar de blanke muziek met een, eh, een innovatieve noodgang. Maar daar komen we zo op terug. Want, ja. want er, er gebeurde iets met die muziek eh, in de jaren zeventig. En eh, ja, dat was, dat was fenomenaal. Ja, ja. Maar goed, hij heeft, heeft bijvoorbeeld. Uh, uh, een, een, een jazzfestival als ook daar aan de aan de basis gestaan want we gaan zo meteen Slime en Family Stone draaien. Je wilt een popfestival. Ja. Nou ja, kijk, het is heel... Hij heeft erop getreden ja, maar, met gigantische ja, maar het succes. Waren, het waren natuurlijk ook de jaren dat, dat, dat, dat, dat er een enorme verschuiving plaatsvond in Amerika. De zwarte bevolking, die, uh, die, ja, die, die, die, die kreeg stem. Ja. Die lieten zich niet meer uh, inpakken door, ja. door die blanken. Die lieten zich niet meer uh, zich in een autobus zetten achterin. Hè? Terwijl ja. voorin mochten de blanken zitten en achterin mochten de, de zwarte ja. mensen zitten. Ja. De, de, de, op een goed moment... Werd, werd, dat gewoon een hele ja, een Black Power beweging, ja, de, de, de, rassenonlusten in wat noem maar op, ja. uh, volop. Highschools die, en, die en, voor het twee uh, geschikt werden ja, gemaakt en ja. En, en je, je ziet het vaak in, in de geschiedenis ook, die, die, die, die zeg maar, best wel heftige periode, leverde wel waanzinnige muziek ja. op. He, Eén en, en, daarvan gaan we zo meteen beluisteren, Sly and Family Stone. Ja. Family Affair. Ja. Ontzettend goed nummer. Ja. En, en daarna gaan we naar Bos Ja. Een hele aparte figuur heeft uh, met onder andere Steve Miller uh, gespeeld. Steve Miller Band bijvoorbeeld ook. Uh, dus die heeft ook die hele, hele omschakeling meegemaakt in feite. Nou ja, hij, is, hij, is, hij komt uit het zuiden. Volgens mij is, een, de Texan is het een Texaan. En uh, dat, dat hoor je ook in zijn stem. Maar uh, wat heel bijzonder aan hem is, is dat hij op een goed moment een paar jongens leerde kennen zoals Jeff Porcaro. Die uh, later in Toto's gaat spelen, ja. de drummer van Toto. Hij heeft ook mee gedaan, ja. ja. En, en de, de, de, met die jongens creëerde hij een soort sound die, die, die hij werd gewoon eigenlijk een beetje een, een, een, een combinatie tussen, tussen een raszuivere uh, uh, rockartiest en een crooner. Hij uh, trad ook op in, in mooie witte broeken, zag altijd goed uit, een mooi wit overhemd. En hij was echt een sekssymbool. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar alleen met, met, met wel kwalitatief hoogstaande muziek. En zijn stem, vind ik, van alle blanke soulzangers, hij was de eerste die me echt pakte. Dat ik dacht van, ja, dit is soul gemaakt door een blanke man. Maar zonder dat je het etiket op zijn hoofd geplakt krijgt van, hé, uh, hey, ik, uh, ik kom eigenlijk uh, gewoon uh, uit blanke ouders, maar ik wil eigenlijk het liefst een, een donkere man zijn. Ja, maar hij had gewoon zijn eigen stijl. Oké, okay. we gaan dan luisteren, want uh, we zitten toch weer uh, behoorlijk te kletsen eigenlijk. Um, oh, ja. Ontzettend interessant. Sorry. Maar we gaan luisteren naar Slijende Family Stone en Bos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 We zijn er weer. Zijn we er al weer? Ja. Heb je een weggefeit? Nee, twee nummertjes. We zijn op Ah, oké. Okay. Hij ging wel. Ik hij hakte. Hij ging wel. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oké. Nee, nee, nee, uh, okay. no, nee, <laughs> nee, nee, nee, well, nee, nee, okay. nee. Meneer uh, van Niek Boskamp. Ik ja, ben, maar dat komt. Klaar. Ik zat gewoon eventjes weer in mijn eigen wiel. Dat is een schok. <laughs> <laughs> Plaatsafloop, moeten praten. Echt, ja. Goed, we gaan naar een twee redelijk onbekende namen. Browning Bryant en Randall Bramblett. Ja, en, en dat is ook helemaal niet erg, Joop. Nee, dat doe ik niet. Want uh, Browning Bryant heeft eigenlijk maar één, één album gemaakt in 1974. Het is een heel bijzonder verhaal, dit eigenlijk. Um, hij komt uit North Carolina en hij is geboren, volgens mij, 57. En hij was een kindsterretje toen hij tien was. Hij heeft ook in de Murph Griffin Show opgetreden als kindzangertje. En wat heel bijzonder toen al van hem was was dat hij een uh, uh, voor, voor, voor het, hij was kind, maar hij had wel een enorme volwassen stem al eigenlijk. <lacht> de manier waarop hij zong was, uh, nou ja, je, je, Apart betekij, dus eigenlijk. je kijkt allemaal naar de Voice, en bijvoorbeeld het meisje vorige week, die is laatste van 12 jaar die zong, dat was ook eigenlijk uh, dat, dat, dat dat klopte gewoon nee, niet als je naar de keek niet, en, ja, ja. En, en, en, en je hoorde ze zingen. Nou, bij deze jongen was het ook zo, want wat gebeurde er in 1974 uh, kwam je in contact met Alan Toussaint, en dat is een uh, een hele befaamde arrangeur, muzikant uh, uit uh, New Orleans. Die heeft de New Orleans Funk eigenlijk op de kaart gezet. Samen met de Mieters, heb je dat zo ja, uh, van? Ja, The De Meters vormen ook uh, zeg maar de, de, de backbone van het album. Oké. Okay. En dat album is fantastisch. Er staan ook ballads op die ook schitterend zijn. Maar ik ging voor een wat meer funky nummer. Uh, uh, uh, die, uh, die jongen die maakte die plaat toen hij net 15 was geworden. Dan moet je je voorstellen hoe dat, hoe, dat, ja. hoe dat is om met zo'n zo funkgrootheid in de studio te staan op je 15-jarige leeftijd en je komt met de plaat weg die echt van A tot Z helemaal klopt. Maar waar, waarom heeft hij niet ge vervolg gekregen? Ja, dat is dat zijn van de grote raadselen van, van, uh, van de muziekwereld. Uh, hij maakt nog wel muziek, heb ik begrepen. Maar uh, uh, uh, uh, op feestjes en partijen en dan doet hij. Uh, ja, heel jammer, dan doet hij dus uh, Frank Sinatra materiaal. En dat vind ik bloedzonde. Want we, dit album. Ja, ja, want dit album is gewoon echt ja. gewoon zo vreselijk goed. Ja. Nou ja, dat is dus. Uh, Het nummer we Blinded by Love van het album. En Randall Bramlett, ja, die komt ook, <laughs> ik weet niet, ik heb iets met die mensen die uit, uh, uit uh, Louisiana komen. <laughs> uh, die komt ook uit, uh, uit het zuiden, uh, uit, het, uh, zuid, uit Noord, uh, North Carolina, Georgia zelfs. Ja, nee. Nou, heel apart. Die heeft ook een, een album gemaakt, een briljant album. Uh, een beetje Stiliden, uh, funk. Hij is op blazer, hij is toetsenman, een, een goede muzikant, componist. Hij heeft een mooi album gemaakt, Light of the Night. Daar uh, komt het nummer van King Grant. En daarna is hij dus 22 jaar van de aardbodem verdwenen. Niks meer van hem gehoord. Niks meer van hem gehoord, 22 jaar lang. Tot in, uh, uh, zeg ik het goed, dat is volgens mij 1998, nee, 98. geloof ik. 98. 98. 98? 98. Dan denk je, oh, kijk, daar, Mark, kijk ja, daar, ja. Is, daar is Mark Z voor. Dat is geen jammer. Dat is geen ik kom er niet uit, alles ging goed, weet je wel. En hij loods me er zo doorheen. Ja. Nou, in ieder geval, uh, daar heeft hij uh, zes anders gemaakt. Uh, uh, ik heb zelfs uh, zelf een paar. Uh, no more Mr. Lucky. Dat is het album maar dat is allemaal veel 2001. later gebeurd. En, en hij verkoopt ze, hij treedt op, hij verkoopt zijn muziek ook via zijn eigen site. En die man die is gewoon een jaar ouder geworden, dat is even briljant. En uh, ja, ik, de, de, dit zijn twee albums, die koester ik echt, omdat dat is niet om bij de hand te zijn, weet je, want niemand kent die gasten en ze ja, zijn goed. Ja, ja. Maar ja, ik, ik, ik kwam toevallig, uh, omdat ik natuurlijk ook in de die, in die, in die popjournalistiek zat, kwam ik uh, die namen tegen en ik las ook recensies in de muziek aan de ja, oor Ja, uiteraard, dat he. moet wel. En uh, Consort Meijers schreef bijvoorbeeld over, over het album van, uh, van, van Browning Bryant en die stond op de dag vandaag ook nog steeds fan. Dus dit is echt wel heel bijzonder, deze twee nummers. We gaan naar de luister, Mick. Was that my Could you loan me two Until Luke comes through What about five Till I catch my stride Goed hè? Ja, Het hele, al, hele album is top. Dit ik is wil ik even heel snel iets zeggen over Bos ja. want Ik realiseerde me net, eh, dat ik me zo, zo, zo, zo gedachte. dat was mijn allereerste interview ooit dat ik in mijn leven gedaan heb. Dus oh. ik viel met mijn neus in de boter. Want ik was al, al een paar jaar fan van hem. En ik mocht hem interviewen in het Pulitzer Hotel in Amsterdam. Dat was mijn eerste interview ever. Sch schandioos. En toen zat ik terug in de trein naar Zandvoort. En met mijn recordertje. En ik dacht, het zal toch wel opgenomen zijn. Want ik heb wel eens een paar keer gehad. Dat ja, ben, dat heb ik ook wel eens gehad. Ja. Nee, dan kom je terug en staat er staat helemaal niks meer op. Dus ik luister in de trein. Ja, stem van bos En hij was vreselijk vriendelijk en aardig. Jongen, echt. Ik, ik was zo trots, man. Ja, dat begrijp ik. Maar je vergeet je eerste interview nooit natuurlijk, denk ik. Nee, dat was met hem. En ja. uh, ik heb hem twee keer geïnterviewd. Heel apart. En toen was het, uh, was het minder. Want hij had een manager, een beroemde manager ook van de Eagles. Die heette de Urf en Urfeiser was bad news. Oh, ja. Als die man in de buurt was, was een manager die, die echt... Als hij in een kamer binnenkwam, dan... Uh, dan, dan, dan veranderde die kamer in een ja, soort, ja, ja. Soort, soort, soort ijspaleis, weet je wel. Dat was echt een man met een enorme uh, uh, uh, uh, uh, slechte humeur, laat ik het zo oh, zeggen. Nou, dan heb je het netjes ja. <laughs> gezegd? Het, het, het is eigenlijk het moment is aangebroken om, om, om wat te zeggen over, over... Want er worden wel eens platen gedraaid voor mensen, geloof ik. Ja, wel eens. Uh. Wel eens. is nou, ja, dus morgen Valentijnsdag. Voor Ik wil eigenlijk een plaat draaien voor Mel. En uh, dat is een gladiator. Een <laughs> vrouw die... Ik bedoel... Daniel, om even antwoord op je vraag te geven, ja. waarom ben je zoveel van muziek? Ja. Dat is natuurlijk een afwijking, dus, dus Mel eens iemand die dus uh, met, met iemand met afwijking uh, samen moet leven. Dat is niet makkelijk. Ja, ja, en dan heet ik, hij nog Mick Boskamp ook, dus dat is toch veel moeilijker. Ik, ik, ik hou verschrikkelijk veel van de, in dit nummer van Todd Runker van nou, zijn maar, album zo, A Wizard of True Star. Dat? dat is helemaal goed toch? Vind ik wel. Als jij voor je meisje een leuke, ik, leuke, leuke plaat wil draaien... Op, um, ik wat gaat... Hey, dankjewel, Daniel. Nee, nee. Uh, <laughs> dan uh, nee. voor Valentijnsdag doe je alles. <laughs> ja? Ja. Maar het is pas morgen, hè? Ja, dat weet ik. Maar, okay. ja, maar morgen hebben we geen uitzending. De morgen hebben we, we geen uitzending. Ja? Ik het dat dat dat dat dat dat nu... Natuurlijk ja. doen we het voor dus dit, vandaag. Dit, dit, dit is voor mij. Deze hele, hele medley staat op een album. Zit ze te lijsten trouwens? Dat weet ik niet. Ik, zal ik, zal ik, er wel. Nee, Samen met ik. Nina. Nou, jullie. Ja, natuurlijk. Jij zit niet naar te luisteren? Ja, ja. ja. ja. anders ook. zit nu naar Mel. Dus je hebt twee luisteraars van de <laughs> avond, <laughs> <van de laughs> avond <laughs> joh. Zo <laughs> ja. ja. Nou, goed. Uh, dit, dit nummer is van The Wizard of the True Star. Dat is een album. Uh, de Todd Runcan was uh, een hele aparte, toch een beetje een, een, een, een man met, met make-up en allemaal kleurtjes in ja. zijn haar. Ja. Maar hij was zo verschrikkelijk goed. En uh, hij deed eigenlijk alles alleen. The Wizard of the True Star ik bedoel ik denk dat hij misschien één muzikant gebruikt ja hij speelt heel veel mu muziekinstrumenten ja, ja. en de grap is als je als je luistert naar zijn muziek van toen was altijd een beetje het leek een beetje uh, uh, uh, kil geproduceerd hmm. maar mm -hmm. nu als je het nu draait anno uh, 2012 dan hoor je dat die sound van hem zoveel verder is dan, dan uh, uh, uh, zijn albums uit die tijd toen de, de, de tijd productie. ja, ja, ja, ja dus, uh, dus je hoort een enorme rijkdom en zijn stembereik is, is bedoel een blanke man en... Hij legt heel veel gevoel in. Dit is eigenlijk een soort medley die gaat terug naar de jaren van Smokey Robinson. Een soul medley zeg ja, maar. En, en dit nummer, het eerste nummer is, is gewoon uh, het nummer voor Mel. Het duurt wel heel lang. Tien minuten. Maar dat geeft niet. We gaan het helemaal draaien. En daarna de left reference Eugene McDaniels. Ja, dat is een heel aparte man. Is dat. Ja dat duidelijk. Is, dat, dat is, dat moet is een, wel. Een, een, een man die... Uh, er was toen de tijd was er een, uh, een, een veiligheidsadviseur van... Uh, volgens mij was dat in die jaren praten over 1972 die was toen aan de macht was het Johnson of Nixon? Geen idee, is ook niet belangrijk nee. op dit moment. Nou, ja, in ieder geval Spiro Agnew was een was een was een, een Amerikaan die. die uh... Spiro Agnew was toen de tijd uh, vicepresident. Vicepresident, nou ja. dankjewel. Dat, dat, dat is ook ja. uh, klopt. En die was uh, uh, uh, anti dit album. Hij vond het album een gevaarlijk album. De Left of Reverend Eugene McDaniels had banden met, met, met, met uh, Black Power. Ja, ja, ja, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, ook met Malcolm X. Ja? En zijn album was eigenlijk één grote uh, aanklacht tegen... tegen de, de Amerikaanse staat in De, in de Amerikaanse feiten. staat en ja, hoe, hoe ja. er uh, met, uh, met, uh, met de zwarte bevolking om moet gegaan. Ja, ja, ja. En het is een prachtig album. Hij is niet de meest briljante zanger, maar de manier waarop hij zingt... Het is echt een verhalenverteller teksten zijn ook goed dus teksten zijn super oké okay. we gaan naar de luistering Mel veel plezier met luisteren But in the game The summer's gone And love cannot be found Where were you and I Could not be found Where were you when I needed you Last winter De luisteraars, in plaats van uh, de Left Reverend Eugene McDaniels, ja, een klein foutje uh, gedaan met, met de techniek. Uh, dit was uh, Stevie Wonder ah, met dat is de Superwoman. Ja, een, om, uh, Daniel, uh, ik een uh, beetje. Uh, fouten, nee, want we hadden iets anders aangekondigd. Nee, maar dat kwam omdat ik wilde hem uitveiden. Dus mijn, mijn schuld is. het dus Jouw fout, ja. Ja, de Left Reverend uh, <laughs> Daniel deed het goed, hoor. Het uh, <laughs> maakt mij niet uit. Nee, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Dit was in ieder geval Steve Wonder met Superwoman. Ja. Een, in mijn ogen een vrij onbekend nummer van hem eigenlijk. Ja, van Music of My Mind kwam in 1972 uit. Daarna komt Talking Books uit. En daar is hij, hè, daar begon eigenlijk de victorie. Maar ik vind Music of My Mind eigenlijk beter. Het is de eerste ja. keer dat, dat, een, dat, een, dat een zwarte artiest uh, synthesizers gebruikt. Ja, dat, dat zei my, je net, my, ja. My, ja. Een van de allereerste keren dat het op een album zo in een sound uh, uh, nadrukkelijk naar voren kwam. Maar twee jongens, die heette Rod Margoleff en uh, Malcolm Cecil, en de Tonto's Expanding Headband, een hele rare uh, duo met, met synthesizers, en die, die deden speciaal de programmering voor het geluid dat Stevie Wonder wilde hebben. Ja, oké. Okay. En, en, en dit is echt een, vind ik, een, een, een, een heel bijzonder album. Goed. De uh, laatste twee nummers. Ja, nou de Left Reverend hebben we het net al over ja, gehad, hè? Ja. Uh, ja. En dan en dan sluiten we af met met met de. Uh ja, een van de topmensen van, de, van de Motown in de feite. De Geln heeft die, die <laughs> ja. Tammer Motown ooit heeft opgeleverd. En, eh, en ook heel tragisch aan zijn einde gekomen. Ja. Doodgeschoten ja. door zijn vader. Ja. Eh, zwarende aan de verdovende middelen. Eh, man met een man met een enorme donkere, donkere kant ook. Ja. Die, eh, ja. Maar een geweldige zanger. Maar en, heel goede muziek gemaakt. Heel goede muziek. En dit nummer, dat vond ik namelijk wel een heel opwindend nummer ook in die tijd. Eh, praat over... Eh, nou ja, 73 ook hè. De, de, het album uh, Let's Get It On kwam uit na dat zeg maar dat dat bijzonder album van uh, What's Going on? Hè? Ja, dat was uh, yeah? on, ja, ja. Met, met al die uh, zeg maar uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er in de wereld alleen maar ellende eigenlijk. Ja, okay. En daar, daar, daar ging het album over. Dit was veel vrolijker, veel sexier, veel directer. En dit nummer, dat vond ik echt, uh, ja, dat vind ik wel een, een typisch Marvin Gaye. Goed, helemaal goed. Um, ga in ieder geval u alvast uh, groeten en bedanken voor uw aandacht, want uh, het is bijna negen uur. We proberen deze twee nummers uh, alle twee te draaien. Mocht het niet lukken, jammer, maar we gaan het wel in ieder geval proberen. Graag tot de volgende keer. Mick, dank. Graag gedaan. Mark, en, en, dank. en Mark, en Mark, hè. En Mark wat, hij, wat hij wist ook, want uh, ik had een foutje gemaakt over North Carolina, daar kwam Randall Bramlett helemaal niet vandaan. <laughs> nee. Fout. South Carolina, Dank je wel, <laughs> okay. Mark, Goed. Goed. En leuk dat Jaap Koper er ook eventjes was. Jaap was ook. Ja, en, ja, en, en, en Daniel, bedankt, hè. Ja, graag gedaan, uh, Nick. En luister thuis ook. <laughs> <Dank>. <laughs> en Mel. Want de programma van Mel, hè? Ja, helemaal. Okay. Alsjeblieft. to know he's a loving man.